Jobbehoots met het NOS-journaal. De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er weer betreft voor een identiteitskaart. Wel hebben veel partijen er moeite mee dat het kabinet daarvoor een wet indient die met terugwerkende kracht geldig is. De Kamer wil daar extra juridisch advies over hebben. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de ID-kaart een tijdje gratis. Daarop vroegen vijf keer zoveel mensen als normaal de kaart aan. Om schade voor de overheid te voorkomen diende minister Donner vorige week een spoedwet in om de fout in de wet te repareren. Bij graafwerkzaamheden in Utrecht is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief ligt vlakbij Fort Blauwkapel aan de noordoostkant van de stad. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig om de bom te bekijken en onschadelijk te maken. Het is waarschijnlijk een zware vliegtuigbom. Het treinverkeer tussen Utrecht en Hilversum is voorlopig stilgelegd. Ook de op- en afrit naar de A27 bij Utrecht die zijn allemaal afgesloten. Het schrappen van duikteams bij de brandweer leidt tot meer slachtoffers bij waterongelukken. Dat zegt de vakvereniging Brandweer en Vrijwilligers. In heel Nederland waren vorig jaar nog 95 duikteams, binnenkort zijn dat er vanwege bezuinigingen nog 64. De veiligheidsregio's brengen een deel van de taken onder bij de reguliere brandweer. De vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vreest dat reddingspogingen voortaan vaker bergingsacties zullen worden. Vorig jaar werden 31 mensen door duikteams gered. De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor de rellen bij de Kuip van anderhalve week geleden. Eentje meldde zichzelf op het politiebureau, een andere werd in Naaldwijk gearresteerd. Het aantal aangehouden verdachten komt hiermee op 18. De politie is nog op zoek naar meer verdachten. Gisteren besteedde het programma Opsporing verzocht aandacht aan de rellen bij het Maasgebouw in Rotterdam. Dat leverde drie tips op. Het weer vanavond helder. Het koelt na middernacht snel af. Morgen opnieuw veel, veel zon. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten van het land. Ook na morgen zonnig en hoge temperaturen. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 40 files bij elkaar, 170 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Rodevarensveen en Hoogmade, 5 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Blijswijk en Reewijk, 11. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein, 13. Dat komt door een ongeluk richting Gouda. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein 17 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 7. A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 7. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verderop richting Gouda voor knopend Gouwen 7. Door het ongeluk op de A12 bij Reewijk. Dan de N230 Maarse Utrecht. Die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met A27 en Maarse. En dat komt door een ongeluk.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 hier voor je stond, wat zou je doen als ik ving hier voor je op de grond, wat zou je doen als ik dat deed.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 be like I'm, I'm yours I'm do do do do do do do do do do do do but do you want to on?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 now you've know the river